Dat zal je horen. Ik wil dat jij ogenblikkelijk... ogenblikkelijk, versta je, naar Erlevoort gaat... en hem vergiffenis vraagt. Je weet misschien niet meer wat je geraaskald hebt in je dolle drift... maar je hebt hem beledigd, beledigd. Zo, ga dadelijk. Je vindt hem beneden in de salon. Ga je, haast! Ik wil niet. Als je niet wilt, sleur ik je de trap af... tot je voor zijn voeten ligt. Ik verzeker het je dat ik het doe. Ik verzeker het je. Oh, hey. Ga je? Oh, ja. Ja, ik... Ik ga, ik ga. Oh, Henk. Spreek niet zo tegen me. Waarom? Oh, God, ik ben in me zo diep ongelukkig. Dat is je eigen schuld. Dan pak je jezelf. Maar dat, dat is daarom nog geen reden dat je het een ander hoeft te maken. En vooral niet Erlevoort. Ja. Ja, je... Je hebt gelijk... Wat... Ik zal gaan. We gaan met me mee, Henk. Stil, mijn is misschien maar beter dat ik ga. Wil je niet nog wat drinken, beste kerel? Nee, dank je, Henk. Ik ga maar. Tot ziens, Betsy. Tot ziens, Henk. Beste Otto. Ik bid je. Vergeef me. Maar het kan niet anders. <coughs> Stel jezelf de vraag. Of ik je gelukkig kan maken. En of ik je niet het leven... tot het last. Beste Otto, ik bid je vergeef me, maar het kan niet anders. Stel jezelf de vraag of ik je gelukkig kan maken en of ik je niet het leven tot een last zou doen zijn. Ik heb gedacht dat ik je gelukkig zou kunnen maken. En die gedachte zal ik me steeds herinneren, want zij is mijn grootste geluk geweest. Ik verzeker je dat mijn hart breekt... nu ik je zo schrijf. Nu ik je vragen moet of het niet beter was... dat wij elkander niet meer vleien met de hoop. Dat wij in elkander ons geluk zouden vinden. Het is hoe vreed die vraag te doen omdat, Omdat er zo'n heerlijke, heerlijke tijd is, is. geweest. Waarin we zoveel is. van elkaar hielden. Ik verzeker je dat ik onder deze brieven leid. Maar ik geloof dat het mijn plicht is. En dat, zo ik nu niet schreef... ik je ongelukkig zou maken. Wij moeten elkaar vergeten. Wij moeten nooit meer... Aan elkaar denken. Hoe zal het beter zijn? Voor ons beiden. Vooral voor jou. Oh, wanneer ik nog hoop koesterde. Dat ik mij verbeteren kon. En dat ik je nog waardig kon worden. Dan zou ik dit papier verscheuren. Maar al mijn hoop is weg. Ik geloof wel... Dat ik jou, mijn beste Otto, ook onder deze brief toe leiden. Maar vergeef me die laatste smart die ik je aanbreng. En vergeet me. Je bent zo goed en zo lief. Je vindt zeker later, als je me vergeten hebt, een meisje dat je waard is en belangeloos van je zal houden. Daar ben ik zeker van. Dan ben je gelukkig. En dan heb je mij vergeten. Maar oh... Vergeet me dan niet helemaal. Vergeet dan alleen je liefde voor me. En denk dan nog eens om. Zonder wrok. Haat nog een ik leid met jou me. Otto. Oh, Lief zusje, laat me maar. Lieve, lieve Otto. Daar. Lees. Ze weet niet wat ze jou weggooit. Ze is je niet waard, Otto broer. To <laughs> my, to my, how am Ze moet niet denken dat ik me alles laat welgevallen. Doe, Betsy, moet dat nu? Dat kan morgen toch ook. Nee, nu! Wat wil je? Ik wou gaar alleen zijn. Mag ik je doen opmerken dat je in mijn huis bent? En dat als ik hier binnen wil komen, ik dat doe? Ik kom jou spreken. Maak het dan kort, want ik zeg je nog eens: ik wil alleen zijn. Ik wil? Ik wil? Wat denk jij te willen? Wat heb jij te willen? Jij bent hier bij mij en jij hebt niets te willen. Wat verbeeld jij je, hè? Denk jij soms dat jij een prinses bent die hier kan doen en laten wat ze verkiest? En denk jij soms dat ik me door jou de les laat lezen aan het diner bij vrienden? Denk jij dat? Denk jij dat ik niet weet wat ik zeggen mag en wat niet? Jouw raad heb ik niet nodig. En ik verzeker je dat voortaan, telkens als je je zo laag over Vincent uitlaat. Zoals je iedere dag doet. Als jij zelfs nu vanavond dat in diner bij de familie Hovel niet geschaamd hebt te doen. Dat ik je mond zal doen houden. Dat verzeker ik je. Zo! Ik heb jouw verzekering anders niet nodig. Ik ben niet van plan je te storen aan jouw idiote gevoeligheid voor Vincent. Nu Vincent het huis uit is heb je verdraaid nog toen nog last door dat er. Heeft hij je soms die nette manieren geleerd om iemand onder vreemden zo te interromperen als jij mij hebt durven doen? Ik begrijp niet hoe het in je hersens komt om het te durven. Hoe jij dat durft? Ze zullen gedacht hebben dat je stapel gek bent. En als je dat bent, is dat je enige excuus. Mij, mij noem jij vulgair, hè? En wat ben jij zelf? Jij die alle normen vergeet en mij bij vreemden. Ja, durven... Dat weet ik nu al. Je hebt durven interromperen, wil je zeggen. Zeg toch niet altijd hetzelfde? Je zal zien dat ik nog meer durf dan dat als je Vincent weer aanvalt. Jij vindt hem vals, maar ik vind jou vals. Jou die hem zelf vraagt hier te komen en die hem daarna het huis uitjaagt. Jou vind ik vals. Zo nou, je benamingen voor, je, alsjeblieft? Hou jij dat lamme geschat op Vincent dan ook voor je, alsjeblieft? Ik verkies het niet meer, hoor je. Ik verkies het niet meer aan te horen. Ik heb het al lang genoeg in je verdragen om de vrede te bewaren... en nu verdraag ik het niet langer, versta je? Zo verdraag jij dat niet langer... Heb jij om die lieve Vincent misschien Otto ook niet langer verdragen? Zweeg over hem! Ben jij misschien gecharmeerd van dat reptiel? En heb jij misschien daarom Otto behandeld alsof hij een jongen was waar jij een amouretje mee had? Jij verkiest niet langer mijn gescheld op Vincent te verdragen. Maar ik verkies dan ook niet langer door jou gecompromiteerd te worden! Het zou toch waarachtig mooi zijn! Eerst ben jij zo zot je engagement af te maken, louter uit een gril. Zonder de minste aanleiding, zeg ik je. Zodat iedereen jou over de tong haalt. Dan stel jij je hier in mijn huis met Vincent aan, alsof je verliefd op hem was. En op het laatst durf je mij nog impertinenties toe te dienen onder vreemden. Dat verdraag ik niet langer. Begrijp je? Als je die onbeschoftheden geleerd hebt in je idiote filosofische gesprekjes met Vincent. En je stil! Oké, oh, man, Praat niet meer over Otto. Praat niet meer over Vincent. Wat ik begrijp. Ik begrijp een ongeluk aan je. Je ja, agasseert me. Ik word dood, zoals je me agasseert. op. Oh, Ilyde, wat krankzinnig. Kan mijn huis, mijn huis. Ik weet wel dat ik in jouw huis ben, maar ik heb niet gevraagd bij je te komen. En ik wil niet herinnerd worden dat ik in jouw huis ben als ik me weer wel dat doet. Ik ben niet afhankelijk van je, Dan ben ik in je huis. Ik wil niet door je beperkt worden, ook niet in de minste van mijn handelingen. Ik ben vrij, vrij, geheel vrij te doen en te laten wat ik wil. Dat ben jij niet. Jij bent bij mij en je hebt je te gedragen zoals ik dat wens. En als jij niet weet hoe je je te gedragen hebt... dan zal ik jou dat zeggen zolang je in mijn huis bent. En ik laat me niet door jou zeggen hoe ik me te gedragen heb. Ik zeg je, ik ben vrij. Ik heb jouw huis waarover jij zo schreeuwt niet nodig. En ik zweer je dat ik erin. Zin langer in blijf. Dat zweer ik je bij alles wat heilig is. Geniet van jouw huis. Of stik erin voor mijn paarden. Eline, Laat me. Eline in godsnaam, je weet niet wat je doet. Je oh. Oh. Oh. wanbloed, Ze is dol geworden. Maar als jij ook alles doet om haar dol te maken. Ah, ja, nu krijg ik er de schuld van. Ik zal meteen om Daniel in Brussel schrijven. Dat is per slotverrekening haar voogd. Ik heb hier genoeg van. Jij doet maar. Ik ga achterna. al van Raadjagd. Nee, dat kan ik. Dat kan niet. Oh, God, Wat heb ik gedaan? Maar... ben ik? Ik kan geen handen voor gezien. De landdagen zijn uitgewaaid. Groot, groot straat. Ik moet naar Jeanne. De Veer Die moet. Ik ben het. Help me. Kindje. Ja. Help me, doe ik. Ik ben van de weg gelopen. Help me. Help me, op, ik zal doodgaan. Je <totstut> bent draait, niet. Ik kan mijn ogen niet geloven. Oh, Jeannie. Jeannie. Oh, lieve schat, je bent steenkoud. Laten we het op de bank leggen. <totstut> oh, oh. Oh. Oh. Oh. Zo, ja. Wat heb je gedaan? Wat is er gebeurd? Eline. Ik ben overal nat en koud. Ja, ik ben van, van hem weggelopen. Ik, ik kon niet langer bij hem blijven. En ik kom bij, ik kom bij om... om ik niet weet waar ik anders naartoe moet. Oh, ik bid jullie helpen. Vertel dat later. Kom, laat me je uitkleden. Of je zal doodziek worden in dat goed. Die mantel en die... die schoenen, oh, die... ik val van mezelf, ik... Ik ben en al modder. God, waarom ben ik niet dood? Zie toch eens, Frans. Als ze maar niet ziek wordt. Zonder goed in het dunne en gedecolteerd. Ik zal de kachel aanmaken. Kleeg haar uit. Meisje. Kindje. Zee Vergeef het me dat ik je zo in de nacht wakker houd door mijn ellende. Maar waar moest ik naartoe? Ik kon niet langer bij hen blijven. Ik ik haat haar, ik haat ik smeek je, hou je nu kalm. Waarom heeft ze Otto's naam genoemd? Waar heeft ze het recht Otto's naam te noemen? Ik haat haar. Wees nou kalm, wat ik je bidden mag. <lacht> Rust nu, als je niet slapen kan. Met kachel brandt. Frans, neem een rijtuig en ga naar de verraads om te zeggen dat Eline hier is. Alsjeblieft. Goed, goed. Frans, hier zijn mijn sleutels. Regel mijn zaken daar. Zeg dat ik nooit, nooit terugkom. Ze moeten mij het Goed, Helene. Ik ga proberen te slapen. Alles komt goed. <tie> Rust nu, hè? Engel die je bent. Ik zal het nooit vergeten wat je voor me doet. Nooit. Het is alsof je me gered hebt van een afgrond. Voel die moeder. Nou, de Swamishianen... Ja, ja, ene. maar rust nu. Rust nu uit. Oh, rustig. Hier, drink wat. Het heeft Frans net klaargemaakt, het is warm. Doe, dat is goed voor je. Dank je. Dank je. Goed zo. Nog een beetje. Nog een beetje. Mag ik binnenkomen? Natuurlijk. Entree. De dokter is tevreden, Ellie. Je gaat goed vooruit. Deze maand rust heb je goed gedaan. Toch moet je nog voorzichtig zijn. Misschien is het achteraf wel goed dat je niemand wilde zien. Hoe laat verwacht je om Daniel? Ieder moment. Dat zal hem zijn. Ik ga open doen. En ik bid je vind je niet te veel op. Graag. Ik ben Jane Ah, Aangenaam. Ik zal u voorgaan. Ja, u zullen graag. Dank u zeer. Oh, dag, oom. Zo. Ik ben heel blij u te zien. Heel blij. Gaat u zitten. Ja, voei, voei. foei. foei, foei. Eline, Eline, wat heb jij in verdriet gedaan? Weet je wel dat ik niet tevreden over je ben, nichtje? Heeft Betsy u veel kwaads van me geschreven? Wat Betsy me al zo geschreven heeft, heeft mij verrast... alsof ik het in hoorde donderen. Ik wist er niets van dat je niet met je zuster sympathiseerde, ik dacht dat je gelukkig bij Van Raad was. Jij schreef me verleden voorjaar een opgetogen brief over je engagement. En nu, een paar maanden geleden, hoor ik door Betsy... dat je van Erlevoort zijn woord terug hebt gegeven. Maar nog was dat geen reden om zulke scènes te vermoeden... als er nu zijn voorgevallen. Eline, Eline, Eline, hoe kun je je zo alleen door je gevoel laten meeslepen? Zo zonder de minste zelfbeheersing. Oom, oh, al ben ik van Henk en Betsy weggelopen... Daarom moet u toch niet van me denken dat ik niets dan dwaasheden doe. Ik was mezelf niet meer van drift, zo agaceerde Betsy me. Zelve heb ik nu berouwd dat ik me niet meer heb kunnen intomen. Dat ik haar niet eenvoudig de rug heb toegedraaid... en de volgende dag op een kalmere wijze haar huis vaarwel heb gezegd. Uh -huh. Maar ik hoop dat u me zal toegeven dat er soms momenten zijn in het leven waarop men... Ja, niet meer weet wat men doet. Ja, ja. En uh, je blijft er dus bij, niet bij hen te willen terugkeren? Ik dacht dat ik over dit punt geschreven had. Dat is ook zo, maar ik hoopte dat je. Je zou misschien van Okéde kunnen veranderen. Nooit. Nou ja, dan zullen we er maar niet op terugkomen. Het spijt me. Hè? Maar als je zo gedecideerd bent, heb je er zeker goed over nagedacht. Ja. Inderdaad. Nu, dan moet ik je wat anders voorstellen. Of eerst je... Wat denk je zelf te doen als je die akelige hoest kwijt bent? Daar heb ik ook al eens over zitten denken. Ik weet het niet. Misschien op mezelf gaan wonen. Ik bezit toch genoeg van mezelf en ik ben zuinig. En dan iemand bij me te nemen. Dit is tenminste een verstandig idee. Hier in Den Haag? Ach ja, ik denk wel. Ik weet het ook niet. Misschien op een kleine plaats. Enfin, dat is dan nog iets van later, zorg. Wat zie je, ik wou uh, je iets voorstellen. Oh? Ja, ja, zie je, kijk, ik ga van de winter met je tante Elise op reis. <lacht> ik moet lachen. Nu ik van je tante spreek. <lacht> Want ze is, zoals je weet, maar vijf jaar ouder dan jij. <lacht> Als jij haar dus ziet, zal je haar zeker Elise noemen. Uh, we gaan eerst naar Parijs, later, denk ik, naar Spanje. Hè? Uh, nou, wou ik jou voorstellen, beste meid, of je niet met ons mee zou gaan. Uh, je hebt wel eens een afleiding nodig en al wat er is gebeurd... Hmm. we blijven uiteindelijk de gehele winter uit. Misschien korter, misschien ook langer. En verveel je je, dan kun je altijd terugkeren... en zoals je dat nu voor kiest, op jezelf gaan wonen. Ja, met mijn vrouw zul je wel sympathiseren, hè? Al ken je er niet. Ze is levendig en vrolijk en echte <lacht> ja, ja, ja ja. Nou, wat zeg je van dat plan, Oh, ik weet heus niet... De... <lacht> ik ben tegenwoordig niet vrolijk... Ik zal geen prettige reiskameraad zijn. Ach, lieve meid, dat weet je toch niet? Zodra je een andere omgeving ziet, andere mensen, krijg je ook andere ideeën. Er is niets wat zo'n levensbehoefte voor een mens is als afwisseling. Oh, zo spreekt Vincent ook, hoor. Ja. Ja, ik neem uw vriendelijk aanbod dankbaar aan. Ach. Zodra ik toestemming heb van Rijer, de dokter, zal ik komen. Goed zo, zie je. Dan ja, ja. Nou, komt dan eerst wat bij ons logeren, te Brussel. En blijf bij ons tot we gaan. We reizen nogal veel en doen dat zuinig. Zonder ons enig plezier te ontzeggen, want we hebben er tax van. En jij jij bent immers toch zo'n rijke partij. Oh, mijn rijkdom is niet schitterend, oom. Oh. En aan ben ik niet meer. Ik word zo langzamerhand oud. Ik ben uitgediend. Kom, kom, kom, Edine. <laughs> maar ik. Eh, ik moet nu weer gaan. Ja. ja, ik moet nog een visite maken op het Nassoplein. Ik hoorde dat eh, Betsy en Henk en. <laughs> kleine Ben. <laughs> voor een tijdje met vakantie daar al hier gaan. Dat zien ze, zo? Ja. En geef de dikke peuter, mijn lieve Ben een zoen. Ja, dat mij. is een belofte, hoor. ja, ja, ja. <laughs> Johanne? Ja? Wil jij oom even uitlaten? Natuurlijk. Mag ik me even oorgaan? Bijzonder graag, ja. bijzonder graag. Ja. Op reis. Weg uit Den Haag. Wat zei Vincent ook weer. Ik moet ruimte hebben. Ja. Ruimte. Weg van de roddels van de coterie, want geroddeld zal er worden. Hij zei: Om jong te blijven moet je je wil volgen, zolang die verstandig is. Je moet zo dikwijls van omgeving veranderen als je verkiest. Ja, ik ga weg. Vandaag heb ik eens kijken, de 15e november. Oh, oh. 15 november. 15 november. De dag die wij bepaald hadden. Als onze trouw.